7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Rommelkredieten de Dexia Bank apart gezet in Bad Bank. Rusland en China blokkeren VN-resolutie over Syrië. En Plume en Cohen spreken zich uit in onderling gesprek.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 Rusland en China hebben in de VN-veiligheidsraad een resolutie over Syrië geblokkeerd. In de resolutie werd het geweld door het regime van president Assad veroordeeld. De resolutie was al drie keer afgezwakt om aan Rusland en China tegemoet te komen. Er werd niet gedreigd met sancties, maar alleen met wat gerichte maatregelen genoemd werd. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Rice, reageerde woedend op het Russisch-Chinese veto. De crisis in Syrië blijft op tafel liggen bij de Veiligheidsraad, zei Rice, en we rusten niet totdat de raad zijn verantwoordelijkheid neemt. Rusland en China zeggen dat ze het geweld door het Syrische regime veroordelen, maar dat sancties niet de oplossing zijn. PvdA-voorzitter Ploemen en partijleider Cohen hebben in een persoonlijk gesprek besloten de strijdbijl te begraven. De twee spraken elkaar gisteravond na een telefonisch overleg van het partijbestuur. Bronnen rond de fractie zeggen dat Ploemen en Cohen hun kritiek over en weer hebben uitgesproken. Het bestuur van de PvdA had gisteravond overleg over de uitlatingen van Ploemen. Zij noemde Cohen gisteren in de Volkskrant onder meer te weinig zichtbaar. En ook zou die te weinig uit de partij halen. Verder is het volgens Bloemen geen uitgemaakte zaak dat Cohen opnieuw lijsttrekker wordt. Leden van het partijbestuur delen de kritiek, maar ze vinden dat Bloemen die niet zo had moeten ventileren. Griekenland maakt zich op voor een algehele staking van 24 uur. Scholen blijven dicht, ziekenhuizen werken met noodbezetting en het openbaar vervoer wordt deels stilgelegd. Het is de eerste algehele staking sinds de Griekse regering vorige maand een extra belasting invoerde op onroerend goed en besloot om het aantal ambtenaren met 30.000 te verminderen. De grote vakbonden verwachten dat honderdduizenden mensen de straat opgaan om te protesteren tegen de drastische bezuinigingsplannen. Met deze staking dwingen we de regering, de EU en het IMF om hun desastreuze beleid te herzien, verklaarde een vakbondsleider. Kredietbeoordelaar Moody's heeft de waardering van Italiaanse staatsleningen met drie stappen verlaagd. De lening krijgt nu een A2-waardering en dat is vijf stappen boven het zogenoemde junkniveau. Moody zegt dat de afwaardering te maken heeft met de hoge Italiaanse staatsschuld, de broze wereldwijde economie en politieke onzekerheden. Het risico dat Italië in een recessie belandt is volgens de kredietbeoordelaar groter geworden. Premier Berlusconi zegt dat de afwaardering door Moody's geen verrassing is. Hij benadrukt dat de Italiaanse regering er alles aan doet om het begrotingstekort te verkleinen.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 De jongens die maandag in opstand kwamen in de jeugdgevangenis in Sassenheim... protesteerden daarmee tegen de huisregels en de kwaliteit van het eten. De jongens sloten zich s'avonds op in een kantoor en lieten een brandmelder afgaan. En uiteindelijk gaven ze zich na enkele uren over.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 ADB Verkeersinformatie. De ochtendspits is van start gegaan met een aantal dagelijkse files rond Utrecht, Rotterdam en Arnhem. Maar wat op, opvalt zijn de problemen juist over de grens op de A16 E19 richting Antwerpen. Er staat tussen Meer en Sint-Joppen het gehoor 14 kilometer file. Er is daar een flink ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Allebei de rijstroken zijn dicht, alleen de vluchtstrook is open.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 met Hans. Ja, met de meerpaal. Zeg, die brandschade die u heeft veroorzaakt met uw optreden vorige week... hoe gaan wij die oplossen? Oh ja. Abracadabra, simsalabim. En, gelukt? Als goochelaar red je het niet met goochelen alleen. Bij onbedoelde schade bijvoorbeeld. Daarom speciaal voor ondernemers... rechtsbijstand voor een vast bedrag per maand. Kijk op das.nl slash ondernemer... of ga naar uw tussenpersoon. Das. Het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd.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 Geld lenen kost geld. Het NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dat merkte ze gisteren in België wel. Bij Dexia Bank en bij de regering. We schakelen gauw naar Brussel. Ah, die Belgische regering stelt zich wel garant voor Dexia Bank. is daarmee het gevaar geweken, Joris van de Kerkhoff. Zijn de Belgen gerustgesteld? Uh, nou, dat is nog maar zeer de vraag. Ze zijn, zoals ik de kanten begrijp en zoals ik uh, andere uh, zaken begrijp... ook hier bij, uh, bij de VRT waar ik de gast ben... Uh, zijn ze wel gerustgesteld over dat hun geld... Uh, dat ze dat terug zullen krijgen, in ieder geval tot 100.000 euro... als het volledig uh, mis uh, zou lopen. En als je nou meer dan 100.000 euro aan spaargeld hebt uh, bij, uh, bij Dexia... ja, zegt de consumentenbond van hier, testaankoop... die zegt, nou, als u dat hebt, spreidt uw middelen dan over verschillende banken. Zo simpel uh, kan het zijn. Maar de bank is er nog gewoon. De bank gaat waarschijnlijk wel gesplitst worden, uh, Dexia Bank. En uh, daarom zeggen de kranten ook dat de regering tijd koopt uh, voor Dexia. Want de echte beslissingen... Zijn nog niet genomen. Gisteravond was er een kernkabinetbijeenkomst. De belangrijkste ministers eh, van de federale regering waren dan bij elkaar. En die hebben dan uiteindelijk bedacht dus dat de bank gesplitst moet gaan worden. De premier van België, Yves Le zei daar na afloop het volgende over. Met het oog daarop is het kernkabinet akkoord gegaan... met het isoleren van de lasten van het verleden, ik noem het zo... Van die vermogensbestanddelen die zouden wegen op de goede werking van Dexia Bank België en van de Dexia Groep. Het isoleren van die bestanddelen, vermogensbestanddelen en het verlenen vanuit de Belgische overheid, ook samen met de Franse regering, van de nodige waarborgen om een normale afwikkeling van die zogenaamde bedbank om dat te garanderen. Ja, het probleem is dus als je dit hoort, dat je denkt van is er nou een beslissing genomen of is er nou geen beslissing genomen. Maar er is dus waarschijnlijk eh, een beslissing genomen en daar gaat dan eh, nog verder over gepraat worden. Gisteren is de, zijn de aandelen van die bank enorm gekelderd en vandaag is het ook maar de vraag hoe het eh, daar dan eh, mee, eh, mee verder gaat. Een overzicht in de kranten morgen van de afgelopen drie jaar hoe het met die bank is gegaan. Waarin de voorzitter van de raad van bestuur, Jean-Luc Dehaene, oud-premier van België, eh, de top. Van de Christen Democraten, nog vijf dagen geleden zei dat een splitsingsscenario, elk splitsingsscenario van de bank, uitgesloten wordt. Het is de verantwoordelijkheid van alle aandeelhouders om de erfenissen uit het verleden te. Nou, eh, dat kan dan wel zo zijn dat hij dat een paar dagen geleden gezegd heeft. De realiteit is anders. De realiteit is dat er dus echt wel ontmanteld en gesplitst gaat worden eh, bij Dexia. Dexia tussen hangen en wurgen, zegt een andere krant. Eh, de Nieuwe Gazet, een krant uit Antwerpen, geeft aan... dat de klant in ieder geval gered is... En het Belang van Limburg uh, zegt, en dat is ook al in de uitzending eerder uitgelegd... dat Dexia een, een, een bank is die op een bijzondere manier is uh, samengesteld. Uh, gemeentekrediet heette het vroeger, dus opgebouwd uit, uh, uit de banken van de, van, van de gemeentes. Gemeenten delen in klappen van Dexia. Met andere woorden, het kan heel goed zijn dat uh, de, uh, de klanten van Dexia... niet uh, direct de dupe zijn van uh, het splitsen van de bank, maar uiteindelijk... Kunnen de gemeenten wel uh, voor meer geld in Dexia zitten? Kunnen die problemen krijgen door uh, de problemen bij de bank? En dan uiteindelijk zijn het natuurlijk dan ook de uh, consumenten... de inwoners, de mensen zelf, die daar dan uh, indirect voor, uh, voor moeten betalen. In de morgen ook een tekening van zak om daarmee mee af te sluiten. Een mannetje komt bij de bank, bij de Dexia-bank. Een mevrouw vraagt aan dat mannetje een rekening openen, vraagteken. En de man zegt dan tegen deze mevrouw bij de bank... het is altijd al mijn droom geweest om als Dexia-gedupeerde door het leven te gaan. Dus als je nog naar de bank wil, nou, dan kun je altijd nog als gedupeerde door het leven gaan. Joris van de Kerkhof in Brussel. Uh, ja, want ondertussen hebben die klanten van de bank gisteren al 300 miljoen euro van de bank gehaald. Wij praten verder over Dexia Bank met Dirk Bruneel. Tot dit voorjaar voorzitter van de Raad van Commissarissen van Dexia Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor alle duidelijkheid, Dexia heeft geen vestigingen meer in Nederland, hè? Uh, Nee, en uh, ik ben ook dus niet meer echt actief bij Dexia sinds april. Dus u kunt daar met enige afstand over praten. Inderdaad. Wat vindt u van de uitkomst van het kabinetsberaad? Uh, uiteindelijk de uitkomst om die bank dan maar te splitsen in een goede en een slechte bank. Ja, ik, ik denk dat er hier een, een zekere spraakverwarring ontstaat... door het feit dat het aandeel wat op de markt is, is eigenlijk een holding. En in die holding heb je onder meer België, Frankrijk, uh, Turkije enzovoort. En alle berichtgeving hier gaat eigenlijk over de Belgische bank... Nu, ik heb de indruk dat de Belgische bank zowel wat kapitaal als wat, uh, uh, wat fundingsmiddelen als wat uh, balansstructuur betreft eigenlijk helemaal geen probleem vormt. Ik kan u wel begrijpen dat de berichtgeving van de politiek uit, uh, naar de klanten, naar de kiezers van uh, de politiek uit, eigenlijk zich vooral toespitst op de veiligheid van de klant. Mm -hmm. En ik denk dat die ook helemaal gegarandeerd is. Maar de problemen die zich stellen... stellen zich eigenlijk voor de aandeelhouder van de bank. En die dus in feite aandeelhouder zijn niet van Dexia België... maar van de groep, van de holding. Ja, maar goed, daar denken Waarin de klanten inmiddels... de Franse problemen zitten. Ja, precies, oké. Okay. Maar goed, daar denken klanten dus anders over. Want die vertrouwen niet en halen maar zo hun geld weg. Ja, dat is een van de grote problemen. En ik denk dat hier op communicatief vlak... niet, ach, niet echt goed gescoord is, omdat men uh, dit aspect door haalt Men spreekt van de problemen van Dexia Bank en de bank opsplitsen. Wat men zou kunnen opsplitsen is de holding, niet de bank. Hm. Maar de problemen, meneer Buneel, ontstaan natuurlijk vanzelf. Want uh, je ziet het op de beurzen gebeuren. De koers is dinsdag met 37 naar beneden gegaan. Zo, zo blijft er van zo'n bank niet veel meer over en dreigt dan toch het geheel om te vallen. Ja. Ik... Ik heb niet het gevoel dat het, het geheel zal omvallen. Men heeft natuurlijk de goede delen erin. En goede delen zijn zeker België, Turkije, Luxemburg en zo meer. Die activiteiten zijn perfect normaal, verlopen ook perfect normaal. Alleen zitten die met een echt blok aan het been. Ja. En het blok aan het been is eigenlijk die, die, die legacy portefeuille, die oude portefeuille... die eigenlijk ook qua risicoprofiel niet zo echt risicovol is in termen van terugbetaling. En dat was zeker niet het geval in 2008 toen men uh, voor het eerste ja. groep heeft moeten redden. Precies, maar, maar hadden ze dat blok in dat been uh, al niet moeten afstoten? Ja, dat zou natuurlijk een, goeie, een hele goede oplossing geweest zijn. Maar uh, toch even die bedenking. Indien men in 2008 zou gevraagd hebben... ga je de kredieten aan de overheden, zelfs Griekenland... in die bad bank zitten, dan ben ik ervan overtuigd... dat niemand daarvoor zou geopteerd hebben. Dat was trouwens... Cashgeld, je kon daarmee naar de centrale bank stappen en 100% belenen. Dus dat, dat zou nooit in die bad bank terechtgekomen zijn. Wat vandaag de problemen van Dexia creëert, is wel degelijk een nieuw probleem. Namelijk het probleem van de financiering van overheden. Terwijl het eerste probleem in 2008 er een was die kwam overgewaaid uit de Verenigde Staten... en eigenlijk vooral te maken had met de Amerikaanse vastgoedmarkt. Ja. Het is wel een degelijk een ander type van probleem vandaag. Maar toch, het is een opeenstapeling van problemen... waar Dexia Holding zich nu mee geconfronteerd ziet. En dan nogmaals de vraag, had, zoals bijvoorbeeld dat ook gebeurt bij ING... we zien het ook bij Deutsche Bank... niet veel eerder tot afschrijving overgegaan moeten worden? Kijk, ik denk dat heel wat mensen daar echt op aangedrongen hebben, maar u moet ook weten dat... Maar waarom dat... is dat dan niet gebeurd, denkt u? Kijk, ik kan er natuurlijk naar gissen, maar in mijn vermoeden is dat uh, die problemen zich vooral concentreren in de Franse poot van de groep. En indien je destijds in 2008 zou gezegd hebben, wij willen de, de moeilijkheden oplossen, dan had je niet alleen de, een deel van die actie van moeten verkopen enzovoort, maar had je echt moeten de totaliteit... ...van de problematiek uh, gaan aanpakken die zich in Frankrijk uh, bevond. En ik heb het gevoel dat de Fransen destijds en ook de Franse regering... ...niet bereid was om die stap te zetten. En daardoor is dat uh, niet eerder gebeurd, denk ik. Meneer Brunel, als we het nog even tot slot even groter mogen trekken... ...hoe gevaarlijk kan het zijn, uh, dit wankelen van, uh, van de Dexia Bank... ...voor de hele financiële wereld, of laten we zeggen de Europese financiële wereld? Ja, kijk, het is natuurlijk niet denkbaar dat een bank van de grootte van Dexia zou gaan omvallen, want dan krijg je een, een cascade van, van andere problemen van banken die, uit, die geld uitstaan hebben bij Dexia. Dus het zal niet krijg... gebeuren, zegt u? Ik uh, ben ervan overtuigd dat het niet gaat gebeuren, ook al omdat dus de, zowel de Belgische als de Franse regering eigenlijk vandaag uh, of gisteren uh, besloten hebben dat ze die uh, buitenbank, dus met andere woorden die, die leningen aan overheden in essentie, uh, op een of andere manier zullen garanderen. Dus ik, uh, ik zie ook helemaal niet in hoe het zou kunnen gebeuren. Het zal volgens mij helemaal niet gebeuren. Er is geen probleem op dat gebied. Alleen zal het een hele tijd duren vooraleer men die die Bad Bank dan in, in feite in een soort van liquidatiescenario... zal moeten gaan, uh, gaan laten oplossen. We hmm. krijgen eigenlijk een beetje het verhaal van Dexia Nederland opnieuw... maar nu op een andere schaal. Dirk Bruneel, tot uh, dit voorjaar. Voorzitter van de Raad van commissarissen van Dexia Nederland. Hartelijk dank voor uw verhaal. Ja, geen dank. Goedemorgen. Doei. Zo duidelijk, ze is 85 en trouwt vandaag voor de derde keer... een huwelijk waar de Spanjaarden en alle adelwarsjes van Smullen... Gaan we zo aandacht aan besteden. Eerst maar eens even horen hoe het is op de weg bij Antwerpen. De problemen in deze spits zitten net over de grens op de E19 van Breda naar Antwerpen. Er is uh, ja, voor het begin van de spits al een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een drietal personenwagens. Staat via de, uh, richting Antwerpen tussen Meer en Sint-Job en het gehoor 14 kilometer. Beide rijstroken zijn dicht, dus vanuit Nederland kun je het beste omrijden via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Koningin Beatrix opent vanmiddag het vernieuwde gebouw van de Raad van Staten. Dit jebiedwaardige adviesorgaan gaat al een tijdje mee... maar is nou niet bepaald een toonbeeld van transparantie. Verslaggever Roel Pauw sprak daarover... met oud-hoogleraar staats- en bestuursrecht Jit Peters. Op 1 oktober 1531 richt Karel V de Raad van Staten op. Het is natuurlijk een heel oud instituut vanaf de 16e eeuw... En eeuwenlang wordt er geen woord vuil gemaakt aan opvolgingskwesties. En dat is eigenlijk de traditie ook geweest. Dat ons werd meegedeeld wie het geworden was, vicepresident. En dat ging prima, toch? <laughs> ja, dat zou je uh, kunnen zeggen. Maar dit kabinet heeft beloofd meer transparantie over de benoemingsprocedure. De wet schrijft zelfs voor dat er een advertentie wordt geplaatst. Maar ja, als nu eerst onderling geregeld wordt... tussen het CDA en de VVD wie het moet worden dan heeft verder uh, iedereen het nakijken. Oh, ja, want de VVD bekleedt het voorzitterschap in de Eerste Kamer... en de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer... en dus mag het CDA de vicevoorzitter van de Raad van State leveren. Zo werkt dat. Kleine partijen komen daar niet aan te pas. Ja, het is eigenlijk een hele rare afspraak... want een voorzitter van de Tweede Kamer of Eerste Kamer zit maar voor vier jaar... En de vicepresident van de Raad van State zit tot zijn zeventigste. Dus daar blijf je aan vastzitten. Dus wat dat betreft is het als de afspraak is dat het CDA aan de beurt is... is het een goede deal voor het CDA. Die advertentie in de staatscourant die hoeft dus eigenlijk niet meer... want het CDA heeft bij monden van zijn voorzitter Piet Hein Donner... al naar voren geschoven als de nieuwe vicevoorzitter... Maar zoals het in deze business gaat, je kunt daar ook te vroeg mee zijn. Ja, dat is een nadeel als je te lang kandidaat bent. Hè? Want dan gaat men allerlei dingen nu verzinnen. En er zijn belangrijke bemerkingen die je kan maken ten opzichte van zijn, uh, zijn benoeming. En komt er kritiek op zijn kandidatuur? Het kiezen van een nieuwe vicevoorzitter is weinig democratisch. De werving van nieuwe leden van de Raad van State is dat even min. Degenen die er zitten, die kiezen degene die erbij moet komen. Ja. En dan moet er moet weliswaar een advertentie in de kant komen... en een paar keer per jaar mag de Tweede Kamer over de vacatures meespreken. Maar het blijft gewoon een voorrecht van, van de regering om die mensen te benoemen. Maar dan de positie van de voorzitter. Ons staatshoofd, die is helemaal onaantastbaar... Er zijn mensen die koningin Beatrix er graag uit zouden willen werken. Maar dat is een tamelijk kansloze operatie. Er zijn wel plannen om dat te doen. De PVV die wil de koningin helemaal uit de regering. En de Partij van de Arbeid, dus daar is een potentiële meerderheid voor... die wil de koningin uit het formatieproces... en wil de koningin ook uit de Raad van State... Maar dan moet je de grondwet wijzigen. En dat is een ingewikkelde procedure. Vandaag opent de koningin het vernieuwde gebouw van de Raad van State. Samen met minister Donner. Het is een, een heel oud instituut. Maar ze hebben nog steeds belangrijke bevoegdheden. Mm -hmm. Brengt adviezen uit over uh, wetgeving. Is de hoogste bestuursrechter in ons land. Dus het is niet een te verwaarlozen uh, instituut. Invloedrijk en in essentie ondemocratisch vindt oud hoogleraar Peters. En dat zou anders moeten. Nou, dat niet alleen op de partijachtergrond eh, van mensen wordt gelet... maar zeker op de kwaliteit. En eh, dat er een soort eh, hoorzitting plaatsvindt... Hè, zoals we dat ook kennen in het Amerikaanse congres en dergelijke... bij belangrijke benoemingen... waarbij de Tweede Kamer de gelegenheid krijgt om toekomstige leden te grillen. Want ja, ze zitten tot hun zeventigste. Dus je mag weten wat hun opvattingen zijn... Want als je hem eenmaal benoemd hebt, hem of haar... dan kom je er niet meer vanaf. Al dus, oud -Lega, staat- en bestuursrecht Jet Peters. Een bijzonder huwelijk vandaag in Spanje. Voor het altaar in de via, staat een 85-jarige vrouw... die voor de derde keer in haar leven huwt. De hertogin van Alfa heeft meer adellijke titels... dan de koningin van Engeland. De naam van de 85-jarige bruid die vandaag in Sevilla trouwt... zegt u waarschijnlijk niets. Toch heeft Cayetana Fitz James Stewart maar liefst 46 adellijke titels. De meeste ter wereld. De man die Cayetana huwt is haar derde. En deze keer, 24 jaar... Jonger. Yes, Dios, por los de los maar boven alles is de olijke krasse bruid met haar grijze krullen en geopereerde klansachtige lippen ook nog eens de 18e hertogin van Alfa. Juist ja, Cayetana is de achter, achter, achter, achter, achter, achter kleindochter van de zwarte hertog van Alfa. Ook wel de slager van de lage landen die in de 16e eeuw. Duizenden en nog eens duizenden opstandige Hollanders over de Klingjoeg. Die hertogin trouwt vandaag haar rijksambtenaar. Hij heet Alfonso en werd haar grote liefde... nadat de hertogin twee eerdere echtgenoten soepeltjes overleefde. Het huwelijk in Sevilla is achter gesloten deuren... om de pers een beetje op afstand te houden... Al krijgt die doorgaans niet veel meer uit de 85-jarige hertogin dan... In dit geval een hertogin die zegt... iedere dag dezelfde vervelende vragen wegwezen. Ze zal er zich op deze mooie ochtend niet druk om maken. Behalve haar derde man bezit ze een vermogen van zeker 3 miljard euro. En verspreid over Spanje... 17.000 hectare aan grond, paleizen en kastelen. Dat alles trouwens werd keurig onder haar zes kinderen verdeeld... nog voor de trouwpartij van vandaag. Op aandringen van, jawel, de kinderen. Maar hoe zat dat nu ook alweer met over, over, over, over... grootvader Fernando, die zo huis hield bij ons in Nederland? Esto, esto realmente echt... Uh, Ach, het zijn 19e eeuwse historici die dat verknipte beeld van hem neerzetten. Vertelt me op een receptie de oudste zoon van Cayetana, Fitzjames. De hertog van Alfa was destijds trouw aan de Spaanse koning. En al die grond bij jullie in de lage landen, dat was gewoon Spaans grondbezit. Alles wat ze over die zwarte hertog beweren, dat is nogal overdreven. Weg dus met het ontzet van Leiden en het beleg van Haarlem terug naar Sevilla, onze eeuw, waar vandaag dus de achterachterachter achter, achter kleindochter trouwt. En die zal kakelen van plezier en haar Alfonso van 61 stevig tegen zich aandrukken. Immers zo levendig als de hertogin is, zal ze ook deze nieuwe echtgenoot met gemak overleven. Nou, dat hoort wel een bijdrage van correspondent Roop berglas Even half acht geweest. Boswachters krijgen steeds vaker te maken met hufterig gedrag. Jokke Bijl van Staatsbosbeheer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe merken boswachters dat dan? Nou, ze merken vooral dat, zeg maar, uh, dat er in de maatschappij een, een, een, een duidelijke verharding optreedt. Waar ze 10, 20 jaar geleden, als we mensen aanspraken op gedrag, wat eigenlijk niet wenselijk is in het buitengebied, dan kwam er gewoon een normaal gesprek op gang. En tegenwoordig krijgen ze vaker een grotere mond. Agressie dus? Ja, agressie. En hoe gaan boswachters daarmee om? Weten ze hoe dat moet? Ja, ze weten natuurlijk hoe dat moet. Ze zijn natuurlijk eigenlijk gewoon vooral uh, gastheer in het groen, zoals wij ze graag noemen. En uh, ze zijn natuurlijk gewend om met allerlei verschillende uh, gebruikersgroepen, recreanten, om te gaan. En ze weten ook wel hoe ze mensen aan moeten spreken. Dat is hun dagelijks werk. Maar ze zien wel duidelijk waar, waar zeg maar, 10, 20 jaar geleden het respect voor het uniform um, um, um, ja, nog veel groter was, is het tegenwoordig een stuk minder. We kennen het uh, geval van afgelopen weekend, hè? met motocrossers waar een boswachter botbruggen opliep. Worden ze ook fysiek bedreigd? Af en toe wel, ja. Boswachters geven aan dat ze zich af en toe heel erg onprettig voelen... Um, dat heeft dan vooral te maken met bedreigende taal. En soms dan komt iemand wel zo dichtbij staan dat, dat het helemaal onprettig voelt. Gelukkig, uh, zo'n incident als afgelopen zondag, uh, dat is echt gelukkig nog een incident. Maar het is natuurlijk uh, niet, uh, ja, niet uh, te tolereren. Maar wat voor gedrag komen boswachters allemaal tegen? Want wat, wat doen mensen allemaal wat eigenlijk niet mag in een bos? Nou ja, afgelopen weekend ging het natuurlijk over motocrossers die werden aangesproken op hun gedrag. Die waren daar um, heel hard aan het crossen, wat uh, buitengewoon gevaarlijk is. Niet alleen voor uh, plant en dier, maar ook voor andere recreanten die daar uh, in het gebied zijn. Um, maar zelfs ook als je iemand aanspreekt op het feit dat ergens een hond aan de lijn moet. Levert soms dan een hele vervelende discussie op. Nou is dat natuurlijk de vraag, wat wilt u aan die agressie doen? Ja, dat is lastig, want je ziet natuurlijk dat het een trend is in de maatschappij. En um, ja, wij weten heel goed dat wij de maatschappij niet kunnen veranderen. Maar we willen mensen wel bewust maken van, goh, um, um, als je ergens bent, of dat nou in een natuurgebied is of ergens anders, je houdt je gewoon aan de regels. En uh, die regels die zijn er niet voor niks. Dat doen we voor, uh, om, om, om natuurlijk om natuur te beschermen, maar ook om alle recreanten een plek te geven. Ja, ik denk dan aan een bordje en dat maakt vast geen indruk. Nee, dat maakt geen indruk. Dus uh, er wordt heel veel gevraagd van onze boswachters. Dat beseffen we heel erg goed. Uh, zij moeten heel goed met mensen inderdaad in gesprek kunnen gaan en met hen om kunnen gaan. En uh, ja, dat zal de komende tijd alleen maar nog meer aandacht moeten krijgen. Sterkte ermee. Ja, dank u. Mevrouw Bijl van Staatsbosbeheer. Dank u wel. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl. De Spaaronline rekening is de spaarrekening met een toprente van 2,9%.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 NOS -journaal. Rommelkredieten Dexia apart gezet in Bad Bank en Rusland en China blokkeren VN-resolutie over Syrië. Half acht, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Belgische overheid stelt zich volledig garant voor de Dexia Bank. Dat is de uitkomst van crisisoverleg door het Belgische kernkabinet. Dexia zit in problemen door de Griekse schuldencrisis, want we hebben 3,5 miljard euro aan Griekse staatsleningen. Er moest daarom worden ingegrepen, zegt de Belgische premier Yves Leterme.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 om dat te garanderen. Hoe hoog de staatsgarantie is, wil de premier termen niet zeggen. Maar volgens hem verliest geen enkele spaarder van de Belgisch-Franse bank 1 euro cent. Ook niet mensen met een spaartegoed boven de 100.000 euro. Het is de tweede keer in drie jaar dat de Belgische staat zich garant stelt. China en Rusland hebben hun veto uitgesproken tegen de VN-resolutie over Syrië. In die resolutie wordt het geweld tegen de bevolking veroordeeld. De Amerikaanse VN-ambassadeur Rice reageerde woedend. Ze snapt niet dat Rusland en China die resolutie tegenhouden, zeker omdat er geen sancties in worden genoemd. The to regional peace and security. Today, two members have vetoed a vastly watered down text that doesn't even mention sanctions. Rusland en China zeggen dat ze het geweld door het Syrische regime veroordelen, maar dat ze niet zien in een libië achtige interventie. En ook geldt nog een ander argument, zegt correspondent Wessel de Jong. De Russische VN-ambassadeur Turkin zei, eh, ja, zo'n interventie dat zou een verkeerd signaal geven aan de internationale gemeenschap. En daarmee bedoelt hij natuurlijk dat de Russen ook binnen zijn huis nog wel eens een, een lel willen uitdelen, mocht dat ze uitkomen. Dan hebben ze natuurlijk ook geen zin in een president dat ze, dat ze, dat ze dan ook zo'n resolutie aan...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 De Amerikaanse studente Amanda Knox is teruggekeerd in haar land. Ze werd ervan verdacht dat ze in Italië... haar Britse huisgenoot op gruwelijke wijze zou hebben vermoord. Maar ze werd vrijgesproken in hoger beroep. Haar aankomst in Seattle kon rekenen op veel belangstelling. Een geëmotioneerde Knox sprak de menigte toe. Ik ben really echt overweldigd. Right um, Ik was naar de from en het and it alles niet echt was. Wat belangrijk is om me te zeggen is gewoon you aan iedereen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 Vanochtend blijft het zwaar bewolkt en in het hele land is ook kans op een beetje motregen. Vanmiddag is dit eerst ook nog het geval, maar geleidelijk wordt het droger. De bewolking wordt ook dunner en hier en daar breekt later de zon nog even door. De middagtemperatuur die loopt uiteindelijk uiteen van 17 à 18 graden in het noordwesten... tot 20 in het zuidoosten van het land. De wind, ja, er staat vandaag een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten... en op de Welden en het IJsselmeer wordt het de wind krachtig, windkracht 6... Vanavond en vannacht neemt de wind nog iets verder toe in kracht. En op de wadden komt komende nacht zelfs een stormachtige wind te staan. Morgen donderdag blijft het onstuimig. In de ochtend trekt een regengebied over ons land en daarbij waait het stevig door. Smiddags wordt het uiteindelijk droger en komt de zon er nog even bij. Het wordt gemiddeld nog maar een graad of 16. ANWB-verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Er staan 20 meest dagelijkse files. Wat opvalt zijn de problemen over de grens op de E19 van Breda naar Antwerpen. File blijft maar groeien omdat mensen toch aan blijven sluiten... tussen Meer en sint jobben het 18 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is bij sint en het dicht. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden. Dat kan via Roosendaal en Bergen-op-Zoom over de A17, A58 en de A4. Op de A58 staan nog twee opvallende files van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Voor de afrit Kruiningen, twee kilometer, door een gestrande vrachtwagencombinatie. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg, bij best twee kilometer. Er ligt een lading piepschuim op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Onze geautomatiseerde logistieke systemen leveren nu in 105 landen. Nog zo'n 85 landen te gaan dus. Michiel Peters, CEO van de Landen Industries.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 Nieuwe perspectieven. Kijk op pwc.nl hoe het Concertgebouw Fonds en PwC elkaar versterken. En ontdek waar een goede samenwerking voor u toe kan leiden. Kom verder, PwC. Bijna tien over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, nos.nl, Twitter voor uw opmerkingen. NOS Radio 1 is ons account. Minder geld bij ontslag, maar wel meer scholing. Dat wil de kleinste regeringspartij, het CDA. In Den Haag is CDA-kamerlid Eddie van Heijem. Hij komt vandaag met een initiatiefwetsvoorstel. Goedemorgen, meneer van Heijem. Goedemorgen. Ik dacht dat u met PVV uh, en VVD had afgesproken... in het regeringsgedoogakkoord akkoord... dat uh, aan het ontslagrecht niets gewijzigd zou worden. Ja, dat klopt. Maar dit uh, voorstel raakt ook niet aan de... Ontslagbescherming. Wat wij eigenlijk voorstellen is om werkgevers eh, als het ware een stimulans te geven, een beloning te geven als zij investeren in de opleiding en scholing van hun personeel. Uh, en dat vertaalt zich uiteindelijk in, uh, bij de kantonrechter. Hè, als de kantonrechter moet beoordelen uh, of iemand wel of geen recht heeft op een ontslagvergoeding. Uh, vertaalt dat zich ook in de, in de hoogte van de ontslagvergoeding. Dat kan op dit moment ook al. De kantonrechter hanteert daar vaak een soort formule bij... waarbij hij ook kijkt naar de, de arbeidsmarktpositie van de, uh, van de werknemer. En wij zeggen eigenlijk... Um, in dat proces zou je eigenlijk wat extra nadruk uh, moeten leggen... en wat extra aandacht moeten geven aan de inspanningen van de werkgever... die die heeft gericht uh, uh, op, het, op het gebied van scholing. Mm -hmm. Daar is uiteindelijk zowel de werkgever als de werknemer beter mee af. Ja, oké. Okay. Zo kunt u het lezen. Aan de andere kant kun je zeggen, als een werkgever maar genoeg aan scholing doet... dan wordt het makkelijker, en lees goedkoper om mensen te ontslaan. En dus via een omweg toch, is daar toch een versoepeling van het ontslag. Hè? Nee, ik, ik denk het niet. Kijk, wat we nu signaleren is op dit moment... dat er uh, toch, ondanks alle aansporingen die we daar in het verleden ook uh, hebben geuit... toch nog steeds heel weinig aandacht wordt besteed aan, uh, aan opleiding, aan scholing van, uh, van werknemers. Het is ongelooflijk belangrijk dat daar veel meer aandacht voor komt. Uh, werknemers wisselen nu eenmaal steeds sneller van baan. Hè, soms omdat ze dat zelf willen, maar ook omdat ze bij reorganisaties uh, daarmee geconfronteerd worden. De overheid vraagt ook van ons dat we, dat we langer doorwerken. Dat betekent ook dat er uh, een er belang bij is om uh, je eigen kennis en je vakmanschap op peil te houden. En waarom is dat belangrijk? Het stelt je ook in staat om, als je je baan verliest... of als je op een gegeven moment uh, de stap naar een andere functie moet maken... Uh, dat je verzekerd bent van werk en inkomen. Dat is het allerbelangrijkste dat we hiermee uh, beogen. En als je dan vervolgens kijkt hoeveel geld we in de praktijk steken in, in opleiden... Uh, de scholingsfondsen geven elk jaar iets van 250 miljoen uit aan, uh, uh, aan opleidingen. Uh, terwijl het bedrag wat gemoeid is met ontslagvergoedingen de 2 miljard uh, nadert. En wij zeggen, je zou eigenlijk die verhouding moeten omkeren. Investeer nou echt in de kansen van mensen op werk, op de arbeidsmarkt, want daar hebben ze uiteindelijk zelf uh, het meeste belang bij. Ja. Nou zei u het zelf net al even heel kort, meneer Van Heijen, want dat is nog maar een klein stapje naar uh, de werknemer. Als die nou niet meedoet met opleiding, wat hem wordt aangeboden, wat dan? Nou, ik denk dat, er, uh, dat het belangrijk is dat in arbeidsovereenkomsten... in CAO's ook gewoon echt afspraken worden gemaakt over, uh, over scholing. Ik vind overigens ook dat het in de eerste plaats... ook een verantwoordelijkheid van werknemers zelf is... om uh, zich te verdiepen in de kansen op de arbeidsmarkt... en ervoor te zorgen dat je zeg maar, ook bijblijft... dat je je kennis, je vakmanschap op peil houdt. Wat, wat staat daar dan over in uw voorstel? Uh, wat wij uh, al langer bepleiten is dat werknemers... ook een individueel opleidingsbudget krijgen... en daarmee ook het gevoel... Uh, dat je daar maar ook het gevoel versterkt dat je ook zelf verantwoordelijk bent voor het besteden daarvan. Ook het, het gericht inzetten daarvan. En wij denken ook dat uh, door de werkgevers als het ware een soort beloning voor te houden voor die investering. Dat dat soort afspraken in de praktijk ook veel meer tot stand zal komen. Hoe denkt u dat uh, de PVV uw uh, initiatiefwet zal interpreteren meneer Van Heij? Want u heeft de PVV nodig. Um, jawel, want we, wij willen natuurlijk ook als uh, regeringspartij... betrouwbaar zijn in de afspraken die we, die we hebben gemaakt. Mm. Ik, ik hoop en ik verwacht dat we in het debat uh, vandaag hier... Uh, toch in eerste plaats een zakelijke discussie over kunnen voeren. Want we moeten ook een klein beetje uitkijken... dat als het woord ontslag maar ergens valt... dat iedereen in de hoogste boom springt... en dat niemand vervolgens meer inhoudelijk naar een voorstel wil kijken. Ik hou echt staande dat dit voorstel niet raakt aan de ontslagbescherming... maar uh, werknemers een betere uitgangspositie geeft op de arbeidsmarkt. En werkgevers stimuleert om nou eens echt werk te maken... van uh, het investeren in opleiding en scholing van het personeel. Goed. Wij wachten af vandaag. Dank. Eddie van, van Heijm, CDA Tweede Kamerlid. Tom van Tijk, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, er is nog een klein kansje dat er een Nederlandse bokser volgend jaar de Olympische ja. Spelen mee gaat doen. Dat zou dan voor het eerst worden, maar dan moet er nog wel wat gebeuren. Ja, het is dus de, de, de Boksbond. Je zei het al, we hebben twintig jaar geleden voor het laatst meegedaan. Toen hadden we overigens nog zilver met Oran Delibas en Arnold van der Leyden. Ja. Die kent hem niet, haalde zijn derde bronzen medaille. Maar nu, als er een plan ingezet door de Boksbond, we moeten weer boksers krijgen. Danio, Stefan Danio is een bokser die daar gisteren één partij vandaan was, maar hij verloor van een Rus... En nou moet hij gaan zitten kijken, want als die Rus de finale haalt van het WK... dan gaat hij alsnog naar de Olympische Spelen. Dus het is een vrolijke positie dat je naar een concurrent gaat kijken die moet, uh, moet winnen. Uh, haalt die Rus het niet, dan heeft hij nog een kansje op een kwalificatietoernooi. Maar het zou zo leuk zijn voor het boksen, wat zo graag weer een beetje de vaart en vaartervolger omhoog wil... als Nederland met één of twee boxers naar die uh, Olympische Spelen kan. En hij was er dichtbij, maar hij verloor gisteren duidelijk hoor op punten. Dus uh, wat dat betreft zit hij nog even in de wachtkamer. Oké, okay. je moet ook nog naar een mooi verhaal uit Engeland, ja. uit Portsmouth, waar een in het opneemt tegen alle grote Engelse ja. voetbalclubs. Vertel eens Tom. Ik zal de korte versie vertellen. Er is gisteren in een uitspraak geweest van het Europees Hof, in een relatief kleine zaak, maar met grote gevolgen. Deze mevrouw heeft een, een, een bar in Portsmouth en als je via Sky Sport wedstrijden van de Premier League uh, uitzendt in je kroeg, moet je daar heel veel geld voor betalen. Die mevrouw heeft dat jaren gedaan en die, die zag ineens dat op Griekenland 1 en Malaysia 3 diezelfde wedstrijden ook waren, dus je denkt ik koop een schoteltje, dat is wat goedkoper. En ik zend ze via een buitenlandse zender uit. De Premier League en de Sky zeiden: nee, dat kunt u niet doen. Dus die hebben haar achtervolgd. Dat is van hof naar hof, van Engels hof naar et cetera. Om een lang verhaal kort te maken. Gisteren bij het Europees Hof is deze mevrouw in het gelijk gesteld. En dat betekent dat elke Engelse pub. voor een tiende van het geld van wat hij dat nu doet. al die wedstrijden kan gaan uitzenden. En dat betekent op termijn dat de Premier League gaat zeggen: nou dan gaan wij al die wedstrijden ook niet meer verkopen aan al die andere landen. om hier een stokje voor te steken. Dus het aantal wedstrijden wat zij gaan verkopen zal beperkt worden. Maar ja, je hoeft geen econoom te zijn dat als je minder wedstrijden verkoopt dat er ook minder inkomsten komen. En niemand kan nog overzien eh, in welke eh, orde van grootte dit uiteindelijk gaat werken en wat voor gevolgen dit ook voor andere sporten heeft. Maar dat dit een soort bom legt onder betaalzenders eh, bij competities die op meerdere plekken in de wereld worden uitgezonden, dat is wel duidelijk. Dus deze ene mevrouw uit Poorsmans, die werkelijk de hele wereld over haar heen heeft gekregen, heeft in haar dappere eentje misschien wel voor een enorme omwenteling van de inkomstenbronnen in het Engels en misschien ook later wel het Voetbal gezorgd. Dus leuk genoeg om te blijven volgen. Dit. Mooi verhaal. Dankjewel, Tom van het Hek. Joie. Job Cohen kreeg gisteren stevige kritiek. Daar hoorde u gisterochtend alles al over. Nu ligt een criticaster onder vuur. Sympathie voor Lilianne Ploemen is binnen de Partij van de Arbeid fors gedaald. De verkeersinformatie eerst bij de ANWB bij Nat Oh, in het zuiden van het land gaat het in deze spits mis. A 67 van Venlo naar Eindhoven. Er staat nu tussen de Afritzomeren Zomeren en Gelderop 10 kilometer fieden. Bij Gelderop is een ongeluk gebeurd en er is maar één rijstrook open. En nog altijd de problemen op de E19 richting Antwerpen. Voor Sint-Joppen het Goor 18 kilometer vanaf de Nederlandse grens. Beide rijstroken zijn dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Vanuit Breda kunt u het beste omrijden via Rozendaal en Bergen op Zoom. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Marcel zei het al, toch? En omgedraaid. Gisteren eh, was speel van de aanleiding Job Cohen, de kop van Jut. Eh, nou, sinds gisteravond is dat partijvoorzitter Lilianne Ploemen, verslaggever Wilko Boom in Den Haag. Wilco, wat is er gebeurd? Nou ja, dat partijbestuur waar Lilian Ploemen dus voorzitter van is, dat voelde zich enorm overvallen door de uitspraken van Ploemen in de Volkskrant. En daarom was er gisteravond een telefonische spoedvergadering van het partijbestuur. met ook Ploemen en Cohen. En daarin bleek dat een groot aantal leden van het partijbestuur. onaangenaam verrast was door wat als een solo-actie van Ploemen wordt gezien. En dat hebben ze haar in die conference call ook voor de voeten geworpen. Dus ja, Ploemen die blijkt zich met haar kritische interview. in de eigen voeten hebben geschoten. Ja, en Cohen, wat is zijn reactie geweest gisteravond? En volgens een aantal betrokkenen in het partijbestuur was Cohen woedend over die kritiek van Ploemen. Tegen journalisten uh, zei Cohen gisteren overdag dat het nu eenmaal de taak van de voorzitter is om kritiek uit de partij op tafel te leggen. Maar dat was duidelijk voor de tribune, want in die vergadering bleek dat hij zich wel degelijk aangevallen voelde. En dat heeft hij uh, ook niet onder stoelen of banken gesproken. Hij zat daar uh, zeer gepassioneerd in, zullen we maar zeggen. Maar het feit dat Bloemen nu de hele P van de wil over zich heen krijgt, is dat nou terecht? Staat ze alleen met die kritiek die ze heeft? Uh, nee, ze staat niet uh, alleen. Op zichzelf zijn er veel leden van het partijbestuur die die kritiek op Cohen... dat hij onzichtbaar is en dat het ook niet vanzelfsprekend is... dat hij nog een keer lijsttrekker wordt, dat ze die kritiek wel delen. Maar ze vinden het ontzettend dom van Ploemen dat zij de vuile was heeft buitengangen. Daar was volgens die andere uh, betrokkenen geen enkele reden voor. En uh, uh, zeker niet om dat dan ook nog eens te doen zonder dat af te stemmen... met de rest van het uh, partijbestuur. Hè. Ze voelen zich uh, door haar voor het blok gezet. Ja, ze zou aanblijven tot januari, meen ik Wilco. Ja, dat klopt. Red ze dat nog? Nou, de afspraak is gemaakt uh, in die telefonische vergadering dat Cohen en Ploemen gaan proberen de verhouding te herstellen. En met enig gevoel voor ironie is er wel gesproken over een kopje thee drinken. En uh, nou ja, met dat herstellen van die verhouding is gisteravond al een begin gemaakt. Want ze hebben later op de avond, na die conference call, met z'n tweeën gesproken en de spreekwoordelijke strijdbijl begraven. Uh, volgens bronnen rond de fractie zal Ploemen gewoon tot januari in functie blijven. Uh, ja, en die afspraak hebben ze natuurlijk gemaakt... omdat het voor de Partij van de Arbeid heel vervelend beeld zou opleveren... als ze nu nog eerder het veld gaat ruimen. Maar of uh, Cohen en Ploemen ooit nog vrienden voor het leven zullen worden... nou dat waag ik eigenlijk te betwijfelen. Nee, misschien moet Cohen toch de boel bij elkaar houden. Het ja. zal uh, lastig worden. Welkom Boom in Den Haag, dankjewel. Wij gaan naar uh, de buren. Het gedoe rond Dexia heeft in België ook nog uh, politieke gevolgen. Namelijk de bank die gesplitst gaat worden om te voorkomen dat hij failliet gaat... zorgt... Gek genoeg voor verbroedering in de Belgische politiek. Joris van der Kerkhof in Brussel, vertel eens. Ja, als het over splitsing gaat in België, dan gaat het over uh, de splitsing van Brussel Halle Vilvoorde over het algemeen. Hè. Al meer dan een jaar uh, wordt er een nieuwe regering uh, gepoogd in ieder geval om, om die uh, voor elkaar te krijgen. Brussel Halle Vilvoorde uh, dat is een uh, arrondissement, een deel van, de, van het land dat gesplitst moet worden. De verschillende kiesdistricten moeten anders ingedeeld worden. En gisteren is er ook een splitsingsakkoord uh, bereikt over de juridische complicaties bij Brussel Halle en Vilvoorde. Uh, alle politieke partijen die onderhandelen voor een nieuwe regering... Uh, zijn het met elkaar eens geworden over uh, hoe het dan gaat... met de gerechten in die uh, verschillende uh, gebieden. Uh, dat er in een de deel uh, uh, niet meer automatisch in het Frans... Uh, de gerechten uh, gedaan worden, de rechtszaken gedaan worden... en een ander deel niet meer automatisch uh, in het Nederlands. Daar is ook een akkoord voor afgesloten. En commentatoren hier in Brussel uh, geven aan... dat dat ook wel eens heel erg goed te maken zou kunnen hebben... met die heisa rond, uh, rond Dexia. Daar is heel snel op uh, gereageerd door de politiek. Ze zaten gisteren toch met z'n allen bij elkaar... om uh, over Dexia te praten, om over de splitsing van uh, die bank te praten... in een goede en in een slechte bank. En uiteindelijk hebben ze dan toch ook maar uh, over de splitsing... van Brussel-Halle-Vilvoorde in het kader van de rechtbank... in het kader van het gerecht gesproken. Dat akkoord is er nu en het zou zomaar een begin kunnen zijn... maar dit wordt al een jaar gezegd... zomaar een begin kunnen zijn voor de vorming van een echte regering. Joris van der Kerkhoff hoorde u vanuit Brussel. Hij praat daardoor met betrokkenen over de Dexia-bank. Want dat is natuurlijk reden voor paniek in België. De Belgische regering heeft een oplossing gevonden. U hoorde dat al later meer van Joris van der Kerkhoff. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Uiteraard zijn ook de Belgische kranten en de sites vol van Dexia. Daar hoort u later meer over in deze uitzending. Ander nieuws in de kranten. De politie in Den Haag wil uh, harder optreden tegen overlastgevende jeugdbendes. Dat meldt de Telegraaf. Als uh, ouders hun kinderen het niet op het rechte pad houden, dan dreigen broertjes en zusjes uit huis te worden geplaatst. Dit is volgens de politie een van de maatregelen die samen met het OM en jeugdzorg in de toekomst kunnen worden genomen. Want meisjes en jongens kunnen op die manier niet in de voetsporen van hun oudere familieleden treden. Want is plaatsvervangend korpschef Paul van Musser. De politie Haaglanden wil een einde maken aan pesterijen... en overlast van negen Haagse jeugdbendes. Op dit moment worden jongeren die geld verdienen... met lusje praktijken al gekort op hun uitkering. Verder is de politie in gesprek met woningbouwverenigingen... om families met kinderen die de buurt terroriseren uit huis te zetten. Het moest een simpele controle zijn, maar dat pakte toch wat anders uit... Tijdens de inspectie van radioactief materiaal bij een Belgische nucleaire afvalverwerker zijn drie mensen radioactief besmet geraakt, de VRT berichtte daarover. Tijdens een routinecontrole door het Internationaal Atoomagentschap is een potje plutonium op de grond gevallen en toen kwam er radioactiviteit vrij en die besmette drie mensen: twee inspecteurs en één werknemer van BelgoProcess. De drie zijn voor behandeling overgebracht naar het studiecentrum voor kernenergie in het naburige Mol. En onderzocht wordt in hoeverre hun gezondheidsschade heeft opgelopen. Geen potje plutonium, maar een gifwolk hielden de bewoners van de afgelopen weekend behoorlijk bezig. Tien omwonenden aan de Maasdijk werden onwel. Metingen wezen uit dat het om het middel DECIS ging... dat in kassen gebruikt wordt om de witte vlieg te bestrijden. Maar de regionale inlichtingendienst Haaglanden... lijkt hier toch nog niet helemaal zeker van te zijn. Onderzocht wordt of in de wolk nog een tweede giftige stof zat. Een bewoner laat tegenover TV West weten niet goed te begrijpen waarom. Ja, ik vind het een beetje een vreemde vraag van de politie, want uh, als uh, de burgemeester... en de brandweer uh, beweren dat het deze is, waar gaat de politie nu nog naar wat anders lopen zoeken... Volgens de regionale omroep doet ook de Milieupolitie Haaglanden nog onderzoek naar dit incident. Criminelen hebben goede doelen als gemakkelijke prooien ontdekt... schrijft het AD, Stichting Collecteplan... onderhandeld al met de banken om de opbrengst voortaan te laten ophalen... door geldtransportbedrijven. Voorzitter Roland van Bentum herkent het gevoel van onveiligheid... bij zijn collectanten dat is ontstaan door de recente roof... bij KWF-kankerbestrijding in Den Haag. U weet het misschien, daarbij werd toen 50.000 euro uitgemaakt. Een andere oplossing is om te doneren per sms... of gewoon langs de deur te gaan met een bus met een soort van chipknipapparaat. Van Bentham geeft in het AD een voorbeeld van zo'n collectebus... met een 06-nummer erop. Dat kun je dan sms'en en dan doneren. Verder adviseert de stichting om inzamelplekken geheim te houden. Dan nog eventjes naar de kopzorgen van Van Marwijk. De Telegraaf over met een compilatie van foto's van Marwijk. Die inderdaad wat zorgelijk kijkt op de foto op de voorpagina van de Telegraaf. En eh, daarnaast foto's van geblesseerde spelers. De bondscoach van het Nederlands elftal krijgt deze dagen te verduren. Met een golf aan blessures. schrijft de krant... liefst elf spelers van zijn reguliere selectie... zitten na de training van gisteren in de Lappenmand. Zo ruikt Maduro geblesseerd aan zijn enkel. En dat is ook te zien op de foto. Bij Feyenoord werd rond Vlaar opgetrommeld... om de speler van Valencia te vervangen. En opmerkelijk de voorpagina van trouw, denk ik. Meer dan de helft is gewijd aan het kinderboekenbal... En het thema dit jaar voor de kinderboekenweek het is: uh, Superhelden. Spreekt ons aan. Er zijn vier, nee, vijf jongeren op de voorpagina. En Tenko van 9 zegt dat Pokémon zijn superheld is. <lacht> want hij redt. Al, nee, Ash, sorry, Ash uit Pokémon. Want hij redt alle andere Pokémons. Roemer van 9 vindt Zorro zijn held. Hij was zelfs naar de musical. Rosalie van 10. Die leest veel boeken omdat haar moeder-illustrator is. Leona van elf, die heeft Kuifje, Minoes en Donald Duck. Kijk eens aan. En Uma dan nog, van 9. daarom kom ik erop, die heeft ook een superheld: Batman. Ja, maar alleen maar omdat, dat vind je leuk, hè? Alleen, alleen maar omdat ze het pak zo leuk vond. <laughs> maar dat vind jij ook. Ja. Goed. Ik heb er okay. Nog één bericht uit het FD. Daar staat namelijk dat de Europese ministers van Financiën... zich voorbereiden op een gecoördineerde herkapitalisatie van de bank. En dat zou vergaand zijn. Ze zijn het eens over de noodzaak van aanvullende maatregelen. Het inzicht neemt toe dat er een gezamenlijke... en gecoördineerde benadering nodig is. Al dus Europees commissaris Oli. Dat heeft onder andere te maken, vermoeden wij zomaar, met Dexia Bank... In België. Meer financieel nieuws na acht uur. De financiële beschouwingen beginnen in de Tweede Kamer vandaag. En we gaan praten met minister Leers voor Immigratie en Asiel. Hij maakt een rondreis door de Europese Unie om het Nederlandse asielbeleid een beetje te promoten en om daar steun voor te zoeken. En hij is best wel succesvol. U hoort hem straks. We praten met hem.